that your legs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 In Peru zitten zo'n 2000 toeristen vast na zware regenval. Door modderstromen en aardverschuivingen is de spoorlijn bij de oude Inca-staat Machu Picchu geblokkeerd. De stad ligt tussen de steile toppen van het Andesgebergte en is alleen via het spoor te bereiken. De regering overweegt de vakantiegangers te evacueren met helikopters. Daarna zouden ze per bus naar de dichtstbijzijnde stad moeten worden gebracht, zo'n 100 kilometer verderop. Volgens de minister van Toerisme van Peru is er voor nog zeker vier dagen eten en drinken. In de getroffen regio in Peru is de noodtoestand uitgeroepen. Door zware regenval in de afgelopen dagen heeft niet alleen aardverschuivingen veroorzaakt... maar ook overstromingen. Zo'n 3000 mensen zijn dakloos geraakt. Twee inwoners kwamen om het leven door een modderlawine, een vrouw en haar kleinkind. Verscheidene archeologische attracties raakten zwaar beschadigd. In Hilversum zijn de winnaars bekendgemaakt van de Beeld- en Geluid-awards... de vakprijzen voor de hoogst gewaardeerde Nederlandse tv-programma's... De prijs voor het beste amusement ging naar de tv-kantine van RTL 4. De jury spreekt van ongecompliceerde televisie gemaakt door een klein team. Tot beste tv-persoonlijkheid is gekozen Mark-Marie Huibrechts voor zijn vlijmscherpe opmerkingsgave en hoge aardigheidsfactor. De Beeld en Geluid Oeuvre Award ging naar programmamaker Ad van Liempt. Hij stond aan de wieg van programma's als Nova en Andere Tijden. Schaatster Marianne Timmer gaat nog een jaar door. De 35-jarige Timmer had haar carrière willen afsluiten op de Olympische Spelen in Vancouver. Maar daar wist ze zich niet voor te plaatsen door de gevolgen van een blessure die ze in november opliep. Zo wil ik geen afscheid nemen, zei de drievoudig Olympisch kampioen. Vandaag verspeelde Marianne Timmer haar laatste kans op een ticket voor Vancouver... toen ze de skate-off voor de 1000 meter verloor van Irene Wüst. Het weer. Opklaringen met vannacht matige tot strenge vorst tot min 10 graden. Morgen vandaag zonnig bij maxima rond min 2. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij kon. beleeft jij het. ZFM in 2010. Al 20 jaar live. ZFM met, met, met nu de nacht. You know, some people just don't realize This you know, is real. You know, don't go bad. It's just just gets better.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 so lucky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 talking about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 How are you?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 I live in Grand Central Station Tonight yeah, hey. yeah. I'm not taking yeah. no calls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 Dus is weer We gaan naar en we vestigen aan